Shabbat shalom. We hebben afgelopen jaren een aantal preken gehad over uh, het Ebed-Jawet zijn, het Knecht van God. Daarom vond ik het dan ook mooi dat er eigenlijk een soort afsluiting was in de lofprijzing met dat thema, Knecht van God zijn. De vorige keer hadden we het over de relatie, uh, bij een terugblik op Shavuot. De relatie tussen wat er eigenlijk bij uh, Shavuot gebeurt en wat er uh, op de berg Sinaï gebeurde. De Heere God zei toen, ik zal vrees brengen over jullie op dat jullie niet zondigen. Vanmorgen wil ik daar eigenlijk op verder gaan met uh, de eerste brief van Johannes. Daar staat namelijk eigenlijk diezelfde tekst in de eerste brief van Johannes, het tweede hoofdstuk. En eigenlijk ook eenzelfde een korte setting. Maar we nemen eigenlijk eerst een bloemlezing uit die eerste brief. Dat we eigenlijk een blik krijgen op het geheel. Laten we beginnen met 1 Johannes, het eerste hoofdstuk, vanaf het vijfde vers. Dit is...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 Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Beleiden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. En dan komt het woord, Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader, Yeshua de Messias, de rechtvaardige. Hij is het die de verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor die van de hele wereld. Dat wij God kennen, weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt, ik ken hem, maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar. De waarheid is niet in hem.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 Want hij is uit God geboren. Hieraan is te zien wie kinderen van God en wie kinderen van de duivel zijn. Wie niet rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort. Hetzelfde geldt voor wie zijn broer of zuster niet lief heeft. We maken een sprong naar het 23e vers. Dit is zijn gebod, dat we geloven in de naam van zijn zoon, Yeshua de Messias. En elkaar lief hebben, zoals hij ons heeft opgedragen. Wie zich aan zijn geboden houdt, blijft in God en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de geest die hij ons heeft gegeven. We maken de sprong naar het vierde hoofdstuk, het zesde vers. Wij komen uit God voort. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God voortkomt, luistert niet naar ons. Hieraan kunnen we de geest van de waarheid en de geest van de dwaling herkennen.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 Een sprong naar hoofdstuk 5, het vierde vers, want ieder die uit God geboren is overwint de wereld en de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. Een sprong naar het negende vers, als we het getuigenis van mensen aannemen, zullen we zeker het getuigenis van God aannemen, dat zoveel meer gezag heeft, want het is het getuigenis dat God over zijn zoon gegeven heeft. Wie in de zoon gelooft, draagt het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, maakt hem tot leugenaar, omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis dat God over zijn zoon gegeven heeft. En dit getuigenis luidt, God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn zoon. En wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Dit alles schrijf ik u.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 Want het is nog niet makkelijk om hier een preek over te houden. Wat wordt hier niet gezegd in 1 Johannes? En wat is eigenlijk het thema? Is het thema zondig niet meer? Is het thema als je wederom geboren bent, dan zondig je niet? Is het thema, als je God kent, dan zondig je niet? Welk een zwart-wit woorden staan hier eigenlijk niet in, het, in deze brief van Johannes? Als je opnieuw een studie maakt van deze eerste brief... ...dan ben je eigenlijk wel behoorlijk onder de indruk van die one-liners die toch maar even mooi gezegd worden. Want om maar eens met de deur in huis te vallen. Als u kijkt naar uw eigen leven, klopt dat dan wat hier gezegd wordt? Je zou op zijn minst toch wel een beetje verward kunnen worden... Van wat hier nu eigenlijk gezegd wordt. Als we alleen die ene tekst zouden lezen in het tweede hoofdstuk, waar ik mee begon. ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. en u hoort diezelfde prediker nog geen tekst daarna zeggen. mocht één van u echter toch zondigen. dan denk je op zijn minst eigenlijk, wat is het eigenlijk voor iemand? Heeft hij niet goed geleerd wat communicatie is? Stel dat Johannes zijn brief nu nog moest schrijven. En hij stond hier vanmorgen in de gemeente. En u had nog nooit de inhoud van de eerste brief van Johannes gehoord. En hij zou dit vanmorgen tegen u vertellen. Zou u dan niet op zijn minst denken? Klopt dit wel wat die man zegt? In de eerste plaats al met het heen en weer gejojo zou je eigenlijk zeggen. Als u thuiskomt moet u op zijn, minst, is op, zijn, op zijn minst een poos bezig zijn met het lezen van deze brief van Johannes. Om eigenlijk te ontdekken waar het thema zit. Want ik daag u uit om wat ik aan voorbereiding heb gedaan. Om dat natuurlijk zelf ook te doen. En om te kijken of dat eigenlijk wel klopt. U moet dat altijd doen. ...maar zeker bij de brief van Johannes. Maar dat is eigenlijk nog niet makkelijk. Als we eerst eens in de eerste plaats kijken naar wat er eigenlijk gezegd wordt... ...hoe er gecommuniceerd wordt... ...dan zou je misschien vanaf het allereerste hoofdstuk zeggen... ...die man die begint maar ergens. Hij begint zijn eerste brief, zijn eerste hoofdstuk met wat er was vanaf het begin... Wat wij gehoord, wat wij met eigen ogen gezien aanschouwd hebben, wat onze eigen handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij. Het lijkt net alsof die helemaal geen lijn heeft in die hele brief. Maar dan vergissen we ons wel te degen. Johannes, die begint, als je kijkt naar de hele brief, terdege die brief met waar het in feite echt om gaat. Hij zegt, degene die wij gezien hebben, die verkondigen wij u. En wat verkondigen we dan? Hij zegt in het tweede vers, het leven is verschenen, we hebben het gezien, we getuigen ervan. We verkondigen u het eeuwige leven dat bij de vader was... En aan, en aan ons is verschenen... en wat wij gezien en gehoord hebben... dat verkondigen wij ook aan u... opdat u ook met ons verbonden bent... en verbonden zijn... met ons is verbonden zijn... met de Vader en met zijn Zoon Yeshua de Messias. Dat is eigenlijk wat Johannes in de stijgers wil zetten. Het geloofsleven... gaat primair en in hoofdzaak over onze verbondenheid met de Vader en met de Zoon, door de Heilige Geest. En zegt Johannes, omdat God licht is, verdraagt het licht niet met die duisternis. Als wij zeggen dat we niet zondigen, of als wij in de duisternis leven, en we blijden toch met onze naam dat we hem kennen... Daar liegen we. Dat is wat Johannes eigenlijk vlijmscherp naar voren brengt. Dat het normale geloofsleven is dat wij niet zondigen. Voor de dienst sprak Anke nog over... Eigenlijk over min of meer toch een, een inleiding op deze tekst. Waar is eigenlijk nog het vrezen voor God? Waar is het vrezen voor God bij ons? Als we kijken naar wat er bij die berg gezegd wordt door de Heere God zelf. Ik breng vrees over jullie allen, opdat je niet zondigt. En dat is wat Johannes radicaal wil zeggen tegen ons. Maar gaat het dan niet een brug te ver als hij zegt... ...wie wederom geboren is... ...die zondigt niet. Ik ben er heilig van overtuigd... ...dat als we allemaal eerlijk zijn... Dat we dan allemaal zeggen, dan zijn wij niet wederom geboren. Toch? Als we kijken naar het hele getuigenis van de Bijbel. En we zien de levens van gelovigen. Ik hoef maar één voorbeeld aan te halen. David, wie zegt er niet dat David niet de man naar Gods, naar Gods hart was? En wat heeft David niet aan kwaad gedaan? En wie zou durven beweren dat David op grond daarvan niet wederom geboren is? Maar is er dan iets fout in wat Johannes radicaal zegt? Eigenlijk ligt heel veel van de uitleg gelegen in het, in het Griekse modem van het werkwoord zondigen. Het Griekse modem heeft iets in zich van iets progressiefs. Net zoals in het Engels, als, een, als je in de Engelse taal zegt ik zondig, dan zeg je eigenlijk I am sinning. Er zit een voortgaand gebeuren in. En dat is radicaal afgelopen als wij weer geboren zijn. Als wij dan nog zeggen, I am sinning, als een voortgaand gebeuren, dan is er wel iets goed fout met ons. Want eigenlijk, als we wederom geboren zijn, is er iets wat een vijand van ons geworden is. Op zijn minst de boze. Op zijn minst het kwaad. Maar ook op zijn minst de zonde die in ons leeft. Wat we niet meer willen. Als we wederom geboren zijn, willen wij niet meer. Het beter weten als de Heere God. Willen we als het goed is ons helemaal onderwerpen aan de Heere God. Wij willen niet langer zondigen als voortgaand gebeuren. Dat is als het goed is stopgezet, radicaal stop. En dat is dan ook iets wat radicaal verschilt met misschien wel de geest van onze tijd. Waarin gelovigen mogen leven van nederlaag naar nederlaag en van zonde naar zonde in plaats van van kracht naar kracht. Welke positie nemen wij in ten opzichte van zonde? Zonde? Wat dat betreft is er misschien wel geen enkel boek in de Bijbel wat zo zuiver op de graad ons vertelt hoe de vork in de steel zit. Maar ook hoe de oplossing eigenlijk is. Wat Johannes zegt is niet... tegen ons, dat God van ons verwacht dat wij zo perfect zijn dat we nooit meer zondigen dat zal echt niet lukken tot onze dood toe zal het zo zijn hoe jammer we dat ook vinden omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort tot onze dood toe zullen we het bestaan van zonde in ons hebben in onze gedachten. In ons hart. We zijn niet beter. Als degene die niet gelooft. Geen haar. Maar er is wel een groot verschil. Johannes zegt. Je moet er wel iets aan doen. Je moet die hele wereld... ...zien te overwinnen. En dat lukt je maar op één manier. Dat is door Yeshua. En dat weten we allemaal. Als het goed is, hebben we dat allemaal geleerd. Op die basis zijn we ook kinderen van God geworden. Yeshua is gekomen... ...om zijn leven voor ons te geven. Zijn bloed wast en reinigt ons van alle zonden... Maar hoe zit dat dan in die verhouding, in die brief van Johannes, ten opzichte van de geboden? Is die hele preek van Johannes die hij houdt in zijn brief, dan eigenlijk niet zo verwarrend dat de eindconclusie is, we moeten alles in Yeshua zien, en heeft het allemaal over die geboden gehad, maar is het dan zo, niet dat toch op het laatst, bij het vijfde hoofdstuk, die geboden weer helemaal op de achtergrond gekomen zijn. Is dat eigenlijk bij Johannes wel één geheel? Wat denken jullie? Blijf je eigenlijk niet, als je toch die eerste inleiding nu van mij gehoord hebt, op deze brief, blijft dat niet wazig... Hoe dat nou zit? Die verhouding tussen gered zijn, overwinning behalen op zonde, gemeenschap hebben met de Heere God, gemeenschap met de Vader en de Zoon, en het houden van Gods geboden. Ja? Nee. Precies, dat is het, hè. Als wij in ons als wij een geloofs ABC erop nahouden en we willen al te gemakkelijk de antwoorden. En je zou al te makkelijk zeggen. Ja, mijn redding ligt in Yeshua. En voor de rest wil ik van niks meer weten. Dat is me allemaal te moeilijk. Ja, sorry, dan loop je wel gauw fout in het leven. Dan loop je wel gauw vast. Want dan krijg je al heel gauw te maken met het probleem van je eigen ik. Ons eigen ik zal altijd gericht zijn van nature op wat we zelf willen. Op wat we zelf goed vinden. Op wat we zelf mooi vinden. Op wat we zelf belangrijk vinden. Dus, zegt Johannes, wie zegt hem te kennen en eigenlijk helemaal niet wil denken aan de geboden en die geboden niet wil doen, die loopt muurvast. Ja, want die geboden hebben volgens Johannes alles te maken met onze liefde tot hem. En dat zien we ook in de praktijk van ons eigen leven. Als wij zondigen... dan is het als het goed is dat wij daar behoorlijk mee vastlopen. Dat is ook wat de Heilige Geest in onze levens doet. Als wij daarover geen verdriet krijgen... als wij maar net zoals het Grieks dat eigenlijk bedoelt en de Engelse progressive vorm, we gaan maar door met zondigen, net alsof we die liefde van God niet kennen. Dan hebben wij behoorlijk conflicterende belangen in ons, in ons hoofd, in ons hart. En dan is Johannes ook vlijmscherp, dan zegt hij, 'Joh, wees nou eens eerlijk, maar dan ben je toch eigenlijk een leugenaar. Hou je nou van God, ja of nee? Hou je nou van Yeshua, ja of nee? Wil je nou dat de Heilige Geest de waarheid over je leven zegt, ja of nee? Wil je nou met Hem verbonden zijn, ja of nee? En daar komen we ook precies mee uit bij het thema van de brief van Johannes. Die verbondenheid met de vader en de zoon. Het is God er niet om begonnen dat wij nou eens een kunststukje gaan flikken van perfectie in het beste leven. Ik ben de man, ik ben de vrouw. Ik doe dat nou eens goed. Wat Johannes ons vanmorgen wil leren is dat we zuiver op de graad leren zijn met de Heere God. In liefde. In eerlijkheid. Niet meer en niet minder. De vrees op dat je niet zondigt. Geeft dat geen hele nieuwe invulling aan ons leven? Dat onze hartstocht is, hartstocht is verbondenheid met hem. Maar tegelijkertijd heel goed luisteren, wat verwacht die Heere God van mij in het knecht zijn? Als wij die schakel niet zien, als we dus eigenlijk maar leven op een behoorlijk smal kompas zonder de breedte van het woord, of laten we het houden bij Johannesbrief, zonder de breedte van Johannesbrief, dan leven we eigenlijk maar heel beperkt en zullen we ook nooit die vreugde kennen die Johannes ons eigenlijk hier wil leren. Dat zegt hij in het, in, het, in het vierde vers van het eerste hoofdstuk. Ik schrijf deze brief om onze vreugde volkomen te maken. De bedoeling van Johannes is dus niet te zeggen van, ik zal het er nog eens eventjes goed in wrijven. Jongens, we zijn zondaar, dat dus zullen we altijd blijven. Nee, de brief van Johannes wil ons leren om de overwinning te halen. Daar gaat het allemaal in culmineren. Het vijfde hoofdstuk. Wat zegt hij tegen ons eigenlijk? Willen jullie leven? Willen jullie overvloed? Willen jullie vreugde? Luister dan eigenlijk heel goed naar het getuigenis wat de vader geeft over de zoon. We lezen het nog een keer. Het staat in het elfde vers van hoofdstuk 5. Dit getuigenis luidt. God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. En wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Ja, zegt u, want dat weten we allemaal. Dat is niks nieuws. Maar eigenlijk tussen neus en lippen door, zegt Johannes elke keer, wat er eigenlijk wel eens een blokkade kan zijn. Want wat Johannes eigenlijk in die hele lijn zegt, van zijn brief. Jullie kunnen nu al je, je hele geloof wel zetten op die relatie met de vader en de zoon. Maar als je tegelijkertijd dan helemaal niet om je heen kijkt, in de wereld, in de gemeente. En je ziet je broeder of je zuster, zie je lijden, zie je pijn hebben. En je gaat eraan voorbij. En je bent alleen maar bezig met jezelf. Of met jouw boekje en je hoekje. Alleen maar zo. En niet zo. Nou zegt Johannes, dan geef ik het op een briefje. Dan ben je die relatie met zo, dan ben je ook zo kwijt. Als wij alleen maar zo willen leven en niet om ons heen kijken, de verbondenheid met onze broeders en zusters, onze taak in de wereld, dan is het een kwestie van time. Dan leef je gewoon in de duisternis. Zie je welke opdrachten we meekrijgen in Johannes? Zo breed... Eeuwig leven heeft alles te maken met aards leven. Johannes zegt het zo radicaal, zoals wij Yeshua hebben zien leven, zo moeten wij ook gaan leven. Ja, zegt u, maar dat bestaat niet. Als God dat van mij verwacht, dat is voor mij wel een brug te ver, dat is veel te hoog. is dat zo? Er is wel eens de kritiek geweest dat er in Johannes de sporen zijn van New Age. God zo op een hoog niveau zetten dat je er helemaal niet bij kan. Want dat vergt zoveel van ons van onze liefde dat kunnen we niet. Maar dat is ook eigenlijk de wereld op zijn kop van Johannes. Want wat Johannes niet doet, is te zeggen dat het zo hoog is, maar juist dat, het, dat God naar beneden komt. Dus dat zijn liefde in onze harten wordt uitgestort. Dus ook in onze onmogelijkheden. Dus ook in onze verlangens. Dus ook in onze aspiraties. Dus ook in onze doelen. Dus ook in onze godsvisie. Dus ook in onze mensvisie. God daalt af in ons. God wil in ons afdalen. En Hij wil het eigenlijk van binnenuit, intern anders bij ons maken. Ons staan in de wereld. Ons leven in de wereld. Ons denken in de wereld. Van Yeshua staat niet vaak beschreven. Maar er staat één keer in Johannes 8, vers 29. Hij deed alles... om te doen wat de Vader behaagt... Dat is nou precies wat Johannes bedoelt te zeggen. Is dat zo hoog van ons gevraagd? Om ons af te stemmen op de vader? Is dat zo moeilijk? Misschien moeten we eerder beleiden, als we daar een probleem mee hebben, dat we dat niet willen. Zou goed kunnen. Er is natuurlijk wel één verschil tussen ons en Yeshua. En dat zal er altijd blijven. Yeshua was inderdaad zonder zonde. Hij deed het zonder zonde. Maar wij zijn zondaar. Yeshua is de nieuwe mens. Hij is de nieuwe Adam. En wij zijn opgeroepen om, de, om hem te volgen daarin. Wij zullen het altijd met zonde doen. Ook al doen we nog zo ons best. Maar dat is wat Johannes wil zeggen. God is het licht. En waar Johannes ook mee begon, zijn brief. Dat kunnen wij hem niet navertellen. Johannes was eigenlijk de toeschouwer geweest van het eerste uur. Hij zegt: Wat wij gezien hebben. Wat wij gehoord hebben. Nou, dat is heel wat. Heeft die zoon van God heeft die eigenlijk drie jaar lang, misschien nog wel langer, gezien? Horen spreken. Alle intenties van de vader gehoord. Je zou eigenlijk zeggen, die eerste mensen die waren eigenlijk van het eerste uur veel meer als ons, werden die ermee geconfronteerd of hebben die gezien wie God nu eigenlijk is. Althans, ze hadden het kunnen zien. Wij leven 20, 21 eeuwen later. Hebben we het van horen zeggen. Maar daarom moeten we nog wel dit serieus nemen, dit woord van God. Om eigenlijk. Tot ons door te laten dringen. Heel diep. Wat is eigenlijk die liefde van die vader geweest? Wat is eigenlijk wat Yeshua bij die vader heeft gezien en aan ons nu wel door wil geven? Nu, nog 21 eeuwen na dato. Dat ook wij in dat licht leven. Dat is een heel andere benadering van zonde... Want je kunnen wel bezig zijn je hele leven lang, die mensen zijn er, om aan God te beleiden hoe slecht ze zijn. En die nooit veel verder komen. Maar is dat God zijn bedoeling? Nee, wist en waarachtig, God is licht. We mogen op een heel andere manier naar de Heere God gaan leren kijken. Dat is dan ook het fantastische van de boodschap van Johannes. Hij begint niet te beklemtonen in het eerste hoofdstuk. Van weten jullie wel hoe zondaar je zijn? Nee, hij begint eigenlijk meteen radicaal met de boodschap. Wat wij gezien hebben, wat wij gehoord hebben, dat geven wij door. En gaat daar je overwinning in zoeken. Ik wou nog bij één punt stilstaan. Dus misschien wel dat... Want kijk, die brief van Johannes, daar komen we in dit uur niet helemaal uit. Ik kreeg daar laatst, nog niet zo heel lang geleden, ik kreeg daar vragen over. Wat in hoofdstuk 5 staat. Er zijn zonden die tot de dood leiden en er zijn zonden die niet tot de dood leiden. Als je nou kijkt naar het geheel van Johannes, hè? en je hebt de uitleg gehoord van hoe dat in het Griek zit met zondigen. Hoe kijk je dan aan tegen zonde die er is tot de dood en zonde niet tot de dood? Diegene die mij dat vroeg, die zei, ik ben bang dat ik de zonde tegen de Heilige Geest gedaan heb, op basis hiervan. Is dat zo? Nee, waarom niet? Hm? Het staat er niet, hè? Nee, dat is een goed antwoord. Zijn er nog meer opmerkingen? Ja, oké. Okay. Maar wat wil je zeggen? Het staat er niet. Je moet altijd, als je die vragen hebt, moet je. Ah, heel eerlijk zijn naar jezelf... want je kunt wel heel makkelijk... jezelf een geruststellend antwoord geven. Hè? Dus je moet heel eerlijk zijn naar jezelf... maar je moet ook heel eerlijk zijn over het woord. Wat zegt de Bijbel nu eigenlijk? En wat zegt die hele brief van Johannes eigenlijk? En dan nog een vervolgvraag is... ga dan eens kijken wat er in de Bijbel staat... over de zonde tegen de Heilige Geest... en wat zegt die context eigenlijk? Want je moet wel daaruit zien te komen... Misschien heb je er nog nooit over nagedacht. Misschien komt nu slaat de angst nu wel toe. En zeg je, oh nou, dan heb ik die zonde tegen de Heilige Geest gedaan. Dan zeg ik tegen u, ga dan eens kijken in de Bijbel wat, wat daar eigenlijk over staat. Wat zegt de brief van Johannes? Wat eigenlijk zonde is. ...meerdere dingen, want we hebben het gelezen... ...zonde is Gods wet overtreden... ...maar als we kijken in die hele context... ...dan is zonde ook... ...Johannes begint ermee te zeggen dat hij benadrukt... ...hoe belangrijk het is om verbonden te zijn met de vader en de zoon... ...en wat is dan zonde? Ja, maar ook weggaan uit die gemeenschap... ...weggaan uit die verbondenheid... ...we hadden het net erover... Als wij zondigen, dan is het heel normaal, dat hoort in ieder geval normaal te zijn, dat wij daarover verdriet hebben. Want we merken minder van Gods vrede, we merken minder van Gods vreugde. We merken minder van die verbondenheid met de Heere God. Dat doet ons denken bijvoorbeeld aan wat er gebeurt in de paradijs. De God zoekt Adam op, eigenlijk precies hetzelfde als in de brief van Johannes, maar wat doet Adam? Adam is schuldbewust, hij kruipt weg. Zonde zal altijd ervoor zorgen dat wij van God vandaan gaan. En dat zegt Johannes, als je zondigt dan ga je eigenlijk van God vandaan. Nou, daarom zegt hij ook, als wij die broeder of zuster zien zondigen, dan moet je wel voor hem bidden. Je moet daar wel iets aan gaan doen. Omdat het zo ernstig is. Want als wij uit Gods aanwezigheid weggaan, uit, of uit Gods verbondenheid, wat gebeurt er dan niet in ons leven? En hoe meer wij uit Gods aanwezigheid weggaan, Hoe verder van God en om in de termen van Johannes te blijven praten, hoe meer richting dood. Om het nu maar eens radicaal te zeggen, als je kijkt naar wat er in Johannes staat, geschreven over de wedergeboorte, en wat er dan in sommige kerken beleden wordt, ...over wedergeboorte... ...dat eens een kind van God... ...altijd een kind van God... ...is het een leugen of niet? Ja. Want wij zijn geen robotten. Ja. Als wij... ...om het in termen van Johannes te blijven zeggen... ...zonde begaan... ...en we gaan richting... ...een klein beetje richting dood... ...dan is het God die zegt... ...het gebod wat zegt... ...kom... ...kom terug... ...kom, om het in de termen van Johannes te zeggen... ...kom terug tot de verbondenheid met de vader en de zoon... ...ga weg uit die richting van die dood... ...ga weg uit die duisternis... ...ga naar het licht... Nee, als je niet wil, dat is wat anders. Maar het gebod is wel zo. Ja? Nu een ander punt. Ik zeg net, we zijn geen robotten. Maar er staat toch nog wel iets in um, Johannes 5. Wat ook best wel in ons kan leven. Ik kreeg een keer een, een verwijtende vraag. Eigenlijk richting adres van God. Van iemand die zei, die was... Uh, vreemd gegaan, en die zei, en waarom had God dat niet kunnen voorkomen? Ja, je lacht erom. Ik lees hiervoor, wij weten dat iemand, staat in 5 vers 18, wij weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt, de zoon die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft. Dus zijn we wel een robot. Waarom is het begrijpelijk? Ja? Zien jullie hoe belangrijk het thema is van Johannes? Eigenlijk meerdere thema's. Maar misschien wel... ...een van de meest belangrijke conclusies. Dat wij in onze tijd... Misschien al lang niet meer zo radicaal, zo fundamenteel denken over keuzes of over, keuze, uh, over zonde. In onze tijd, in ons denken, hebben we misschien een knop om moeten zetten in onszelf, is het al heel vreemd, om er maar eens een woord aan te geven, dat je hoort van een God die bij een berg zegt, ik ben gekomen... Opdat jullie vrezen. Opdat je niet zondigt. Dat zei eens iemand tegen mij. Hoe is het mogelijk dat jouw God. dat je daarvoor moet vrezen? Ja? Maar wat is eigenlijk de vrezen des heren om het maar eens met een oude term te zeggen uit de Bijbel? Het kwade te haten. Precies. Het hm? de Begin der wijsheid, maar vooral in de termen van Johannes het kwade haten. Ja, dat is wijsheid. Hmm. Ja. ja, ja. En dat alles eigenlijk omdat wij weten dat dat allemaal vreugde bij ons wegneemt. Vreugde. Ik eh, was toch nog niet klaar. Ik wil dit toch nog meegeven. Eh, als jullie thuis die hele brief van Johannes toch eens doornemen, dan. Zie je ook eigenlijk, ik heb dat ook voorgelezen uit het tweede eh, hoofdstuk, waar eigenlijk de emotie ligt van Johannes. Wat zegt hij? Hij zegt, het uur is gekomen van de duisternis van de antichrist. Dus eigenlijk, tenminste zo komt het bij mij over, als je kruipt als het ware door de hele brief van Johannes dan zie je eigenlijk waar Johannes' hart ligt... waar Johannes' bewogenheid ligt... waar Johannes' zorg ligt voor ons allemaal. Jongens, het is 23 uur 55. En laten we nou alstublieft goed weten... wat de strijd is waar wij voor staan. En we gaan het absoluut niet redden... als we er niet diep van doordrongen zijn... Dat wij verbonden moeten zijn met de vader en de zoon. En dezelfde prioriteiten stellen die hij ook heeft. Tegenzonde. Met de liefde van de vader in ons hart. Want anders redden we het ook niet. Zijn we zo eigenlijk een beetje beter in Johannes gaan begrijpen. In hoofdlijnen. Dan ben ik daar erg blij mee. Maar ik denk ook de Vader in de hemel. Laat de Heilige Geest de naprediker zijn van dit woord. En ik spreek de wens uit dat ieder van ons die overwinning behaalt. Zoals dat beschreven staat in 1 Johannes 5. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige en waarachtige God. Amen. Zullen we samen bidden en danken? Vader in de hemel, ik wil u danken voor het woord wat u vanmorgen gegeven hebt. De eerste brief van Johannes. Ik wil u danken dat u opnieuw onder onze aandacht hebt gebracht... Wat het eeuwige leven is. Dat u dat nu al in ons wil geven. Die verbondenheid met u. De strijd waarvoor we staan in het leven. Heer, ik wil u bidden dat u voor ieder van ons dat heel scherp maakt. En dat wij daarin de goede keuzes maken. En dat we daarin uw vreugde ervaren. Dat we daarin in uw, ook uw leven ervaren. Ik wil u bidden Heer, voor ieder van ons dat we daarin de, de leiding ervaren van de Heilige Geest. En dat we doen, Heer, wat u zegt. Dat, u, dat uw vreugde in ons groter wordt. Tot eer van uw naam. Amen.